Jos Verstappen wordt niet meer verdacht van poging tot doodslag. Het openbaar ministerie heeft de aanklacht tegen de voormalige Formule 1 coureur afgezwakt. Verstappen werd begin deze maand gearresteerd toen hij in Roermond op zijn ex-vriendin zou zijn ingereden. Ze raakte daardoor licht gewond. Verstappen ontkent dat hij opzettelijk is ingereden op de vrouw. Hij komt morgen vrij uit voor arrest.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 Volgens Zijlstra betekent het plan dat de uitwonende masterstudenten... ...3200 euro per jaar meer gaan betalen voor hun studie. Studenten die thuis wonen, 1200 euro. De studentenbonden zijn kritisch over de plannen. De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Het is rampzalig wat hier gebeurt. Het is uh, ondoordacht eigenlijk wat hier allemaal in één uh, moment wordt ingevoerd. En in plaats van nou echt investeren in het onderwijs... ...en te zorgen dat studenten meer gaan studeren, intensiever gaan studeren en meer gaan leren worden ze eigenlijk gehoord als melkkoe gebruikt. En dat is heel kwalijk. Op een bouwterrein in Ellekon in Gelderland... is een deel van een V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Duitse V1-raket wordt de voorloper van de kruisraket genoemd. Volgens ooggetuigen was een villa in het dorp destijds... door een V1-raket opgeblazen, maar bewijzen zijn daar nooit voor gevonden. Het gevonden onderdeel was nodig voor de aandrijving van de raket. De explosieve opruimingsdienst verwijdert het volgende week. Er is geen explosiegevaar. Het weer. Vanavond eerst nog droog. Later vanavond en vannacht wat buien. Met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Morgenochtend buien, smiddags droger en periode met zon. De maxima lopen uiteen van 5 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. ANB Verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de avondspits normaal. De meeste files staan bij Utrecht... Half uurtje geleden gebeurde er een ongeluk op de A1 bij Eembrugge. We zien daar nu nog wat extra file. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Blarikum en de Afritsoest 5 kilometer. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het bijwerkingencentrum LAREP. Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen.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 Nou, Kijk of we tijdens dit uh, nieuwsbulletin ook een goal hebben gemist. In de Arena, Jeroen Elsel van Bas Nog altijd een voorsprong voor AZ dat in Amsterdam met 3-2 leidt. Ajax heeft wel meer en meer balbezit. Ajax duwt en Ajax drukt. Maar slaagde nauwelijks nog in om echt serieus grote kansen te creëren. Zo even hebben we gezien dat Usbilis in het elftal kwam voor Theo Jansen. Waardoor Aysati nu middenvelder is geworden. En 1-0 de bal heeft voor Ajax. En Usbilis kan aanspelen. Die krijgt na een korte tussenkomst nog van Elm uiteindelijk wel de bal. Dat haalt de vaart wat uit de Ajax aanval. Wat heet, het is eigenlijk een soort grote Ajax aanval. Want de bal ligt alleen nog maar op de AZ-helft. Ja, het offensief van de Amsterdammers is begonnen met Legion. Die nu buitenom probeert te gaan bij Holmen en bij Paulsen. Buitenomgaan lukt niet, hij moet terug, maar Ajax blijft wel in Zit Niet voor lang, omdat hij nodig is. En dan moet AZ het hebben van dit soort momenten, het counteren. Als Ajax alleen maar in de aanval is met Maher. Maar daar steekt Al de Wereld een stokje voor. En dan kan er iets gaan gebeuren dat al lang op zich liet wachten. Want Eltendoor en Ortiz stonden al enige minuten klaar aan de zijkant bij AZ. En die twee gaan nu ook komen. Eltendoor wordt in de ploeg gebracht door Verbeek voor Benschop. Dat Dat is uh, jammer omdat Benschop een heel goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar misschien wel uh, kapot is of stuk is. Leeg is. Hij heeft hard gewerkt. En de andere speler die het veld moet verlaten. En dat ook niet al te vrolijk doet. Tenminste zo lijkt het. Is Holmen voor Ortiz. Ortiz en Eltdor dus. Voor uh, Benschop en Holmen. Dat zijn de wissels aan de kant van AZ. Verbeek geeft de laatste opdracht nog even mee. Eltdor komt dus. Niet helemaal 100% fit geweest de laatste tijd. Maar zoals gezegd, Verbeek heeft ook tegen hem gezegd. Dat hij niet altijd even tevreden is geweest over hoe het ging. Nu heeft hij zich een jaar om met Verbeek te spreken mogen aanpassen. En fit mogen worden. Want vergeet niet dat hij natuurlijk niet fit was toen hij naar Alkmaar kwam vanuit Spanje. En nu moet hij er dan toch staan. Maar het zal toch een tikje zijn voor de Amerikaan dat hij hier niet in de basis stond. Bal Balbezit voor Palsen. door, wil zijn eerste balcontact. Krijgt dat nu aan de linkerkant van het veld. Steekt de bal mooi mee. Maar Martens loopt zelf richting het strafopgebied. Martens draait weg. Goeie voorzet. Daar is Berends ook nog. Bal weggehaald door Ajax uit het straffelgebied. En dan moet uh... Dus Billy is eigenlijk met zijn hoofd richting de bal. Dat lukt maar half. Hij krijgt wel de bal uit het duel, maar niet bij Sim de Jong. Balbezit voor Mooi Achterin met een paas aan de linkerkant. Naar Paulsen. die met de borsten aanneemt. Maar de Jong, de spits is mee terug om te verdedigen. Doet hij in eerste instantie goed, in tweede instantie niet. Als Elter door de bal heeft, omdat de Jong wat slordig is. Ingreep van Aldeweel, die de bal even tegen de arm kreeg. Nu daar niet voor gefloten. Eerder in de wedstrijd wel. Daardoor staat daar zet op voorsprong. Want toen werd het een penalty. In de 55e minuut benut door Elm, de laatste treffer, met nu nog 12 minuten te gaan. AZ, 12 minuten verwijderd van de kwartfinale in het bekertournooi. Waarin in Alkmaar begin februari GVVV dan de tegenstander zou zijn. Tenzij Ajax dus nog iets terug doet in de slotfase van deze wedstrijd. Ajax doet er alles aan, maar creëert maar weinig kansen. Nu het bal zit opnieuw via Eno in de ruimte bij Legion aan de rechterkant. Je mag zeggen gezien het feit dat GV vervelend tegenstander is. Zodat je dat in bepaalde steden in Nederland niet te hard moet zeggen. Dat je eigenlijk als je 12 minuten overleeft als AZ in de halve finale staat. Want AZ zal zich toch door de amateurs uit Venendaal niet laten verrassen normaal gesproken. Maar nog wel dus de 3-2 voorsprong over de streep trekken in Amsterdam. Lukt dat. Nou ja, kan het nog mooier voor AZ. Berendsweg, altijd door aangespeeld. Maar Al de wereld zet daar net een voet voor voordat de paas vanaf de rechterkant op de rand van het stafgebied voor de voeten van de Amerikaan komt. Dan heeft Al de wereld uh, zeer alert meegelopen. De bal weer de andere kant op getrapt. Dan moet Ajax nu via het balbezit van Aysati proberen om zo snel mogelijk weer aan de andere kant van het veld te komen. 79 minuten, 20 seconden zegt het scorebord. 2 voor Ajax, 3 voor AZ. Sulemani, goed aangenomen. 17 meter van het doel, recht voor het doel. Combinatie met De Jong. Het is daar druk. Veel AZ is terug met Elm laatste. Terug op Esteban, die wat paniekerig wegtrapt Over de zijlijn. Hij maakt ook zijn excuses naar voren. Want hij had toch de tijd om AZ in balbezit te houden. Nu denkt hij weg. Weg met dat ding. Over de zijlijn getrapt. Waar Ligion halverwege de helft van AZ aan de rechterkant mag gaan gooien. Wie biedt zich aan? Het is zat hier met een kaats op Ligion. Die dan inlevert... Bij Martens. Martens en Maher werken beide hard. Beide gaan neer door een overtreding gemaakt door Eusbilis. En dat levert AZ dan een vrije trap op die rustig wordt genomen door Elm. Elm op Moisander. Moizander op viergever. AZ zal toch proberen de bal ook wat meer in de ploeg te houden. En het einde van deze wedstrijd te halen. Maar deze bal van viergever op Eltedoor is niet goed. Het hoofd van de Amerikaan wel tegen de bal. Maar daar kan hij verder niets mee. Dus heeft Ajax de bal overgenomen met Eriksen aan de linkerkant. Eriksen verschlit zich in Reinen, die goed naar de bal blijft kijken. Geen risico neemt ook en hem over de zijlijn speelt Maar dat hij hem van Eriksen aan Eriksen heeft ontfutseld. Die vijf duiven waar we het al eerder over hebben gehad, zitten er nog altijd. Die hopen in ieder geval niet op een verlenging, want zij wel toe na 80 minuten aan wat rust. Zo heb ik de indruk. En dan hopen ze ook dat straks iemand het dak van de arena weer over zit. Dan kunnen ze ook weer ergens anders naartoe zit val altijd voor Ajax. Dat is dus op jacht is naar de 3-3. Komt hij er nog? Voorlopig niet. Want de overname van AZ weer via Ortiz. De invaller Elm met de buitenkant weer. met Een goede paas gaat in de richting van Tidor, Die geschaduwd wordt nu door Al de wereld. Hij staat er eigenlijk alleen. Tidor moet wachten op steun. Die steun komt er weer van Ortiz. En Ortiz naar de rechterkant naar Rijne. Reijne, kan wat meters pakken. Heeft Daan Maher bij zich? Elterdor alleen voor het doel, daar kan de bal nu komen. Elterdor bij de tweede paal, maar die bal is te hoog. Dat is uh, zonde voor AZ, want hij kwam even los. Opvallend los van uh, al de wereld. En Maher doet iets wat hij normaal gesproken niet doet. Hij geeft een paas die niet op maat is, de technicus. Maar Elterdor toch uh, vrij had kunnen inkoppen als die voorzet goed was geweest. Nu heeft AZ de bal wel weer terug. Staat Bulikin klaar, de stormram, om uh, iets te gaan forceren in... De tijd die korter en korter wordt voor Ajax, want we zitten inmiddels in de 82e minuut. En AZ is zelfs in de aanval met Maher. Naar de rechterkant naar Berends. Berends die verdedigd wordt door Sulemani. Daar is uh, het kacheltje ook een beetje leeg. En Berends is professioneel. Speelt de bal terug. Ja, AZ hoeft niet naar voren. Moet gewoon de tijd overbruggen. En de slimste manier om dat te doen is door de bal rond te, te spelen. En te zorgen dat de tegenstander niet meer in balbezit komt. Nee, balbezit is een... Uh doel geworden voor AZ meer dan het middel En in deze fase van de wedstrijd is dat logisch acht minuten nog te gaan rustig rondspelen. de laatste kracht uit de tegenstander persen en in ieder geval geen onnodige risico's nemen doet Paul van dat nu wel nou ja de bal gaat terug vanaf de linkerkant naar de kop van de niet. Oh, en daar glijdt oh. bijna vier geven weg en dan ziet hij de bal bijna kwijt als Tim de Jong rijnt terug naar de keeper en de keeper trapt de bal dan waar de tribune in als je het doet op deze manier nou niet eens de tribune trouwens want die bal wordt keurig door maar binnengehouden en die uh, wordt dan denk ik uh, tegen de vlakte geholpen door geholpen Nou, dat Mag van de scheidsrechter dat dan ook allemaal zo vaak toch de bal weer terug? Je kan het wel doen, dus bal in de ploeg houden, maar dan moet je het wel zorgvuldig doen. Overtreding van uh, Moy Zander. Die uh, beklaagt zich bij de scheidsrechter, maar ik zou als ik bij hem was gewoon weglopen. Want hij heeft al een gele kaart te pakken en als je te veel doorzeurt, dan uh, kan je zomaar tegen je tweede gele kaart aanlopen. Waar er nu ruzie is op het veld tussen Maher en uh, Sulamani. En het is inderdaad een overtreding van een mooie zander En er is hij daarna gaat over een situatie eerder. Maar wordt nu al gesust. Boulikin komt. En hij komt voor, als ik het goed zie, de Jong. Dat is dus een spits voor een spits. Waar je eigenlijk zou zeggen van ja, waarom gooi je niet gewoon een verdediger eraf. En gooi je er een extra spits bij. Maar dat doet het de Boer dus niet. Waarbij AZ Elm naar de kant gaat voor Marcellus. Verbeek heeft dus die uh, spits zien staan. Hij heeft waarschijnlijk ook gedacht het wordt een extra spits. Bij Ajax dan breng ik een extra verdediger in. Maar dat is misschien achteraf gezien niet eens nodig. Maar Elm loopt ook wat mank, is geblesseerd en kan dus niet verder. En als het gaat om de hoge ballen die nu gaan komen, kan je Marcellus er achterin goed bij hebben. Want die kan goed koppen. Ja, hoewel die gek genoeg niet heel lang is, maar aan zijn koptechniek ontbreekt het niet. Eriks achter de bal. Vrij schop voor Ajax. Wordt doorgekopt door Suleimani. Die wilde dat in ieder geval. Die raakt de bal niet. Die komt al tegen het lichaam van Viergever aan. En omdat de bal eerder op de stip ging naar een hensbal die wij eerlijk gezegd niet echt een hensbal vonden van al de wereld. Zegt nu Suleimani. Was het geen hens? Nou nee, zegt de scheidsrechter. een hoekschop dat wel. Bal gaat komen. Kort genomen. Vanaf de linkerkant voorgezet. Weggewerkt door AZ. Half tegen de kin aan van Viergever die daar... Uh... De bal krijgt omdat een van zijn ploeggenoten Rijden notenbenen de bal verkeerd raakt. AZ wilde dan wel uitkomen, gaat de bal van Ajax terug naar keeper Sillessen. Dan kan die Ajax opnieuw naar voren sturen, maar zo kraakt het toch links en rechts bij AZ wel een beetje achter in de middels. AZ wilde de bal ook te gemakkelijk, te lakeniek in de ploeg houden. Dat kan niet op het moment dat Ajax gas geeft. En nu wordt er een overtreding gemaakt door Eltido op vertongen en dus de volgende vrijtrap voor Ajax. Twee momenten waar. Bij Ajax gedacht werd aan een hensbal. Twee momenten weggewoven door de scheidsrechter. Waar de bal wel degelijk op de bovenarm terecht is gekomen bij viergever. En als je eerlijk bent, als je hem bij Al de wereld aan de ene kant heeft gegeven. een dus strafschop voor AZ. Dan had hij misschien hier toch de bal ook gewoon op de stip moeten leggen. Al was het natuurlijk regelmatig gezien geen strafschop, Maar Van Boekel, vond die iedere situatie ook hens. Snapt u het nog? Ik wel. Dat is belangrijk. Maar geen penalty. Dat is ook belangrijk. En AZ nog steeds op voorsprong. bezit voor Soleimani. Technisch vaardig. Doorzettingsvermogen bij Ajax levert voorlopig niets op. Het heeft nu niets meer te maken met mooi voetbal. Het is paniek al om met de bal die de tribune ingeschoten wordt door Moisander vanwege een blessure. Die kijkt en ziet dat Viergever daar ligt die op de plek is gespeeld van Elm. Reinen in het centrum naast Moisander naar de entree van Marcellus die op zijn rechtervleugel is gekomen. Daar waar hij eigenlijk het meest logisch ook tot zijn recht komt. Viergever, of er wat aan de hand is of niet, is altijd de vraag. Uh, hij blijft liggen, want weet dat uh, ook al is er niks aan de hand, dat het altijd prettig is om daar wat seconden te winnen. Hij komt wel behoorlijk in botsing trouwens met Soleimani. Het de indruk dat de knieën tegen elkaar komen. Even goed, viergever ligt. Soleimani komt nog maar eens kijken, geeft hem nog een handje en zegt wat mij betreft kunnen we weer. De klok zegt 85,5 minuut. zet nog altijd op een 3-2 voorsprong. De derde en meest recente Alkmaarse goal op naam dus van Elm uit een strafschop. Daar hoorden we Jeroen zo even over. De 20.000 kinderen in het stadion die maken nog maar eens wat lawaai. Wat dat betreft zie je wel dat ze energie hebben voor de hele wedstrijd. Viergever staat weer. Dat gaat nog niet van harte trouwens. Die moet nu even naar de zijlijn lopen om daar de behandeling voor te zetten. Maar hij zal toch door moeten. Het gaat even duren. Ja, hij moet door. Want Van Beek heeft inderdaad al drie keer gewisseld. Viergever even naar de kant. Dat betekent AZ in ieder geval voorlopig met een man minder in het veld. Vier minuten nog plus extra tijd heeft Ajax. Om nog een verlenging af te dwingen in deze bekerwedstrijd tegen AZ. Ajax geeft sportief. Zelfs in deze fase waar het om hangt. De bal terug. Na nou, AZ vanwege die blessure, Esteban heeft hem opgepakt. Viergever is terug, loopt mank, maar moet verder. Zoals gezegd, drie keer gewisseld AZ. Met de uittrap van Esteban nu ver naar voren. Na Elftedoor, Ajax heeft nog vier minuten om er een verlenging uit te slepen. Om een uitschakeling in het bekenternooi te voorkomen. Wat uh, belangrijk is toch. De boer zegt, de competitie is belangrijker. Maar de tweede helft, zo'n uh, nieuwe start... Na de winterstop starten met uitschakeling in het bekertoernooi in eigen huis is toch niet lekker. Met Eusbilis die de bal nu krijgt, vrij trap, gefloten een duw tegen 1-0 al genomen door Ajax. Dat haast moet maken van achteruit. vergeet niet dat Ajax vorig jaar natuurlijk gewoon nog finalist was in de finale tegen Twente. Toen eigenlijk hetzelfde als nu, twee keer in korte tijd een grote bekerwedstrijd spelen en een grote competitiewedstrijd tegen dezelfde ploeg. Toen liep dat voor Ajax na die bekerfinale allemaal goed af. Deze bekerwedstrijd lijkt voor Ajax opnieuw niet goed af te lopen. Opnieuw is het 2-3 voor de tegenstander trouwens. En Wie weet wat dat dan weer betekent voor zondag. Of gebeurt er nu nog wat? Korte combinatie met Eriksen. er wij ook niet bij uh, Boenikien uit. Overnemen van AZ via Eltidoor. die de bal dacht via de tegenstander over de zijlijn te spelen. Blijkt dat zelf hebben gedaan. En zo komt er geen invoer voor AZ, maar één voor Ajax. 87 minuten en 30 seconden gespeeld. Er zal uh, qua blessuretijd nog wel wat bijkomen. Of 2-3, dus heeft Aijs nog een minuut of zes denk ik in totaal. Om tot een doelpunt te komen Met Sulemani, Eriksen, tik door. Maar Anita wordt niet bereikt. Reinen met een uiterste tackle op de bal. En Berens in balbezit voor AZ. AZ dat met moeite de bal in de ploeg houdt. Maar dat lukt nu wel met Martens die 1-0 kwijt is. Martens aan de rechterkant is alleen. 1-0 als een tijger erachteraan. Maar Martens nog altijd in balbezit. En de ruimte gevonden. Op de ars van het veld bij de inschuivende viergever. Viergever denkt, moet ik terug of moet ik vooruit? Hij kiest voor het laatste met 4 Viergever met de kans en... Nee! Wat een kans voor Azet om de wedstrijd in het slot te gooien in de 89ste minuut. Met de Viergever die helemaal doorgeschoven is na een uitstekende combinatie met Elterdoor. Een schot op de rand van de 16, helemaal vrij met links. Hij kan goed schieten, hebben we gezien onder andere in de wedstrijd tegen PSV, de eerste van dit seizoen. Toen vloog de bal de kruising in, nu er net over. En dus is het nog altijd spannend in de Amsterdam Arena met nog anderhalve minuut officieel op de klok. Balbezet voor Maher. Is de pijp bij Ajax een beetje leeg is de vraag, nadat nou wel aanhoudende Offensief dat al startte, zeg maar 20 minuten voor tijd, maar waarin zo weinig grote kansen kwamen. Terwijl Rijden nu de bal terug speelt naar de doelman, Esteban. Wel Bulekin op zich af ziet komen, maar alle rust toch houdt om de bal naar voren te trappen. Dat doet hij op de borst van Eltidoor. Via Paulsen heeft AZ nog altijd de bal. Ajax loopt nu achter de feiten aan. Daar waar het de bal wilde dan AZ onder druk wil zetten. Komt het er niet aan toe. Martens aan de linkerkant van het veld. Slim. In duel met Ligion. Tikt de bal via de voeten van Ligion over de zijlijn. Ingooit voor AZ. Diep op de vijandelijke helft. En dat in de laatste minuut van deze wedstrijd betekent dat AZ nu eens rustig... Mag opschuiven in de richting van dat Amsterdamse deel van het veld. Paulsen neemt een ingooi, dat dan weer wel. Via Ortiz en opnieuw Paulsen. Aardige combinatie trouwens. Houdt AZ de bal nog altijd in de ploeg? Het gaat kort. Ajax loopt er achteraan. Opnieuw Paulsen, dan 4-geven. Oei, oppassen. Nu toch de bal kwijt aan Eriksen via Bulikin En dan een goede ingreep van 4 Om te voorkomen dat de aanval van Ajax doorloopt. Ingooi voor Ajax na de ingreep van 4 Dat doet Ajax niet goed, geeft de bal weg aan AZ. Door. En AZ mag gaan gooien, AZ dat nog nooit wist te winnen in Amsterdam Arena. Het was sowieso een historische middag met al die kinderen. Gezien de historie van deze bekerwedstrijd. Maar het kan voor de Alkmaarders dus nog meer geschiedenis opleveren. Als het gaat om de eerste winst op dit terrein. Paulsen met een lange bal naar voren. Waar Al de Wereld moet koppen. De officiële speeltijd zit erop. Hoeveel extra tijd komt erbij? Berends gaat uithalen, maar doet dat tegen Al de Wereld op. En dus krijgt Ajax nog een volgende kans. Het wacht is op het bord van de vierde official. Waarop staat hoeveel minuten Ajax nog heeft. Dat zien we nu. Drie minuten nog. En die drie minuten lopen. Dus in totaal denk ik nu nog zo'n 2,5 minuut voor Ajax. Dat mag gaan gooien aan de linkerkant van het veld ter hoogte van de middenlijn. Het is spannend. Ajax zal, moeten, Ajax zal alles op alles moeten zetten om uitschakeling te voorkomen met wereld nu in balbezit. wereld roogt voor de middenlijn. Paas naar Eriks die de bal even laat lopen. Hoop nog dat er aan de vleugel nog een ploeggenoot bij kan. Dat blijkt niet het geval. Overname van AZ. Martens stuurt nu door weg. Geen buitenspel. Hij komt wel helemaal vanaf de zijkant. De Ajax-verdedigers blijven staan. Berends in het centrum wordt als een shirtje vastgehouden. Dat betekent dat de Paas niet kan komen. Nu alsnog maar naar de andere kant. Daar komt ook Marcellus mee. Die is nog fris. Marcellus schiet dan voorlangs. Berens wordt als een shirtje vastgehouden door een van de Ajax-verdedigers. Is om die reden niet op tijd in de buurt zeg maar, van de penalty stip. Zodat de paas van door niet kan komen. En AZ op deze manier een uh, grote kans dag te krijgen die hij dus niet krijgt. Ja, dat kan uh, duur zijn als Ajax in deze aanval misschien nog wat kan regelen met Vertonghen Die inmiddels de extra spits is geworden. Maar Van de bal wordt gezet. En is de vrije trap dan voor AZ. zeker omdat Vertonghen hard doorgaat. En er komt zelfs een blessure aan, aan de kant van de Alkmaar. Als Vertongen heeft... Uh, dat tafereel al lang verlaten met Maher die woedend is over de manier waarop Vertongen uiteindelijk doorzet nadat hij de bal is verloren met uh, gestrekt been. En uh, Vertongen geeft dus ook nog een schop na achterop de kuiten bij Maher. Scheidsrechter heeft dat uh, denk ik niet gezien, anders had hij Vertongen nog een kaart kunnen geven. Vertongen gefrustreerd. Wat belangrijk is voor AZ is dat de tijdwinst heeft opgeleverd als Maher alweer staat en er nog 1 minuut en 20 seconden op de klok staat. Elton heeft de bal voor AZ dat uh, niet zo nodig naar voren hoeft. En inderdaad nu de weg terugkiest. Dat lijkt me de verstandigste weg om de tijd te laten doorlopen. Spannend is het zeker. Doelkansen zijn er eigenlijk al een half uur niet meer geweest. Nu zou het kunnen als AZ de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Eltidoor kiest positie. Eltidoor met een stiftje proberen ze hem te bereiken via Martens. Dat lukt niet omdat Al de wereld ertussen zit en de bal wegtrapt. Boelikin doorkomt. maar in een deel van het veld waar alleen mooi Sander staat. Zo heeft AZ de bal weer terug. En dan haal ik nogmaals wat ik zo even zei. AZ is de proef die de bal heeft in de slotfase. Komt hier de beslissing. Martens paast wel. En wil de bal meegeven aan Berens. Doet dat zo achterloos dat de verdediging van Ajax nog kans ziet om in te grijpen. Om dat dan weer te herstellen. Geeft Martens zelf dan blijk van fysiek vermogen. en. Gooit zijn tegenstander nog eens onder het gras. Dat betekent de vrijspok voor Ajax. Een halve minuut nog op de klok. Misschien dat er nog iets bij komt. Omdat AZ nu wat tijd heeft gerekt door de bal weg te gooien. Sillissen gaat ver naar voren. Trappen in de hoop dat er daar nog wat paniek ontstaat achterin bij AZ. Boelikin omhoog. Boelikin wint het wel in de lucht. Weggetrapt door Reine, Terug ingebracht door Eno. Bal aan de rechterkant nu bij oost -Bilis. Terug naar Eno. die bal moet gewoon voor het doel komen. Maar dat lukt de Eno niet. En als Berens er dan zelfs tussen zit, heeft AZ even de bal. En is daar het eindsignaal, denk ik, van de scheidsrechter. Ja, zeker, daar is het eindsignaal van Paul van Boekel. En deze historische middag met al die kinderen op de tribune... betekent dat AZ de volgende ronde van het bekerturnooi haalt. En voor de bank... Is er grote vreugde bij Verbeek en zijn assistenten. AZ viert feest in de Amsterdam Arena. Het schakelt Ajax uit op eigen terrein. En Beeket verder gaat spelen tegen GVVV uit Veenendaal. En dat zou normaal gesproken een mooie route zijn richting de halve finale van de KVB beker Het was een mooie middag in de Amsterdam Arena. Maar helemaal een mooie middag voor AZ. Uiteindelijk niet voor Ajax. Ajax uitgeschakeld door de overwinning van AZ. Dat wint met 3-2. It deals with cards as a meditation he plays never suspect he doesn't play for the money he wins he doesn't play for respect he deals a cause to find the answer the sacred geometry of chance the hidden law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 play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier That the club's weapons of war I know that diamonds Ain't money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape Wat een uh, rust op Radio 1, zeg. Sting en uh, shape of my heart. Het Nederlands Elftal speelt uh, volgend seizoen twee extra oefenwedstrijden. Duitsland en Italië worden de tegenstanders. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk neemt het op 14 november... in de Amsterdam Arena op tegen de Mannschaft. En op 6 februari 2013 alweer speelt Oranje in de Arena tegen Italië. Beide wedstrijden beginnen vooralsnog om half negen s'avonds. En Joost Luiten is zijn eerste golftoernooi van het jaar goed begonnen. In Zuid-Afrika staat hij gedeeld vijfde. De Belg Koolzaadt is daar leiding in het tussenklassement. Aan het toernooi doen de golfers mee die vorig jaar een toernooi wonnen in de Europese Tour. En misschien weet u het nog: Luiten won in november het Open toernooi in Maleisië. En de Belgische wielrenner Jurgen Roelans heeft het ziekenhuis weer verlaten. De voormalig Belgisch kampioen kwam uh, eergisteren in de eerste etappe van de Tour. Daan aan de en val. En liep een halswervelbreuk op. Maar hoe lang zijn herstel nog gaat duren, is niet duidelijk. Het is uh, 2,5 minuut voor half vijf. Tim Overdiek, Radio 1-journaal, zo binnen om half vijf. Rudy van Dantzig, mag ik u aannemen? Inderdaad, maar wat een lekker einde van deze speciale uitzending. Rustige berichten, de muziek van Sting. Het is toch een prettig einde van middag waar, waar mijn oren ja. nog een beetje van naast zijn. Je huis, bent niet ik de keek, enige, zie ik op Twitter. Uh... Kijk naar die wedstrijd. En als de luisteraar van het Radio 1-journaal denkt, gelukkig daar zijn we vanaf. Nou, ik dacht het niet. We blikken natuurlijk uitgebreid terug op Ajax AZ. Maar de radio hoort nu helemaal geluid. Dus we horen behalve voetballers, trainers, ook heel veel kinderen. U bent gewaarschuwd in een uitzending straks met nieuw. Over de pensioenen. En zoals je zei, staan we ook uitgebreid stil bij de dood van choreograaf Rudy van Danzig. Na de hoofdpunten van het nieuws met Lies lotte Radio 1 Het NOS-journaal.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 Vorig jaar 8,2 miljoen auto's. Toyota was jarenlang koploper, maar het Japanse bedrijf eindigt nu als derde. Jos Verstappen wordt niet meer verdacht van doodslag. De aanklacht tegen hem is afgezwakt. Verstappen werd begin deze maand gearresteerd... omdat hij in Roermond zou zijn ingereden op zijn ex-vriendin. Morgen komt hij vrij uit voorarrest. En staatssecretaris Zelstra heeft het wetsvoorstel voor het nieuwe systeem van studiefinanciering naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken, schaft het kabinet de basisbeurs af in de mastersfase. En daarvoor in de plaats komt een sociaal leenstelsel. Dat geldt één uitzondering voor studenten die voor september begonnen aan een meerjarige masteropleiding. Zij houden die basisbeurs. En dat is nieuws op dit moment de verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de avondspits normaal. De meeste files staan bij Utrecht. Rond Amsterdam valt het relatief mee met de drukte. In totaal staat er 70 kilometer. Twee files vallen op. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo staat bij de afrit Voorst 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. En de file op de A4 is behoorlijk lang. Van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 6 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Het was klein, maar fijn langs de lijn vanmiddag in de Amsterdam Arena. Twintigduizend kinderen joelden alsof het een lieve lust was. Hun Ajax zong uiteindelijk een toontje lager. AZ won met 3-2. Rudy, Rudy van Danzig was altijd bezig met het verbeteren van zijn dansers. Ook toen het niet meer ging. De veteraan van het Nederlands ballet is overleden. Toonaangevend choreograaf. Maar ook schrijver die nog druk bezig was met zijn laatste boek. Over dans. Het aantal overvallen in Nederland is afgelopen jaar fors gedaald. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof loopt vanmiddag mee met politie en met slachtoffers. En met wie weet een in de kiem gesmoorde overval, dit Radio 1 Journaal. We hebben de kans tot half zeven vanavond. Genoeg kansen in de Amsterdam Arena, ze werden niet benut door Ajax. 3-2 werd het voor AZ en daarmee was het bekeravontuur voor Ajax uit. Paul Sanders, onze junior-verslaggever, mocht te midden van die duizenden kinderen de wedstrijd volgen. Paul, het geluid hoorden we net in het stadion. Ik hoor ze bij jou op de achtergrond. Uh, hoe klonk dat, het gejaag van die kinderen? Nou, ik moet zeggen dat dat een hele rare gewaarwording is. Ik ben wel eens vaker in een voetbalstadion geweest met, uh, met supporters. En dan hoor je normaal wat lagen. Dat basriggen van volwassen mannen die uh, hun club aanmoedigen. Maar nu was het allemaal heel hoog en schel. En dat is toch wel eventjes wennen als je in zo'n vlak uh, staat. Het was uh, bijna niet te verstaan wat, uh, wat, wat, wat, uh, wat de kinderen onder riepen. Maar één ding moet gezegd worden. Ze zongen vaak harder mee dan hun volwassen tegenhangers, want het bloed, zweet en tranen, wat dan toch het het, Ajax lied, het onofficiële Ajaxlied is, dat werd uit, echt uit, uit volle bos meegezongen. Wat wat betekende dat voor de sfeer van de wedstrijd, als je dat vergelijkt met een wedstrijd waar vaak alleen maar volwassenen met enkele kinderen aanwezig zijn. Nou, die sfeer was eigenlijk heel prettig, die was heel fijn, die was heel leuk. Uh, er waren allerlei optredens voorafgaand uh, aan de wedstrijd. En tijdens de rust, daar uh, trad ook groep Jumbo op. En iedereen zong en danste mee. Uh, er waren Polonaises. En uh, het grappige was ook dat, uh, het maakt niet uit wie er nu scoorde, Ajax of AZ. Er werd altijd gejuicht en dat ging uh, door elkaar heen. Dus uh, de Ajax-supporters zaten uh, uh, hand in hand om die termen even te gebruiken, uh, met elkaar op, uh, met, met de AZ-supporters op de tribune. En dat was heel erg gezellig. En, en om maar even een typering aan te geven van hoe de sfeer ook nu na de wedstrijd is, ondanks dat de Ajax heeft verloren, is dat een heleboel kinderen graag met de motorpolitie op de foto willen. Nou, waar zie je dat nog bij een voetbalstadion na een wedstrijd? Ja, Iedereen kameraden van elkaar. Werd er nog sportief gespeeld, was je indruk, door de spelers vanwege al die kinderen op de tribune? Nou, ik... Ik kan daar niet zo heel goed over oordelen. Ik zag wel dat er wat opstootjes waren. Ik zag bijvoorbeeld dat Soulemani van Ajax... Uh, ook aardig fel uh, uh, erop inging. Er werden uh, toch wel aardig wat harde overtredingen gemaakt tijdens de wedstrijd. Dus ik denk niet dat de spelers daar heel erg voor rekening mee hebben gehouden. Ik moet ook eerlijk, eerlijk zeggen dat ik, uh, uh, dat ik uh, van wat ik heb gezien, die de spelers eigenlijk een beetje lauwtjes vond reageren op het, uh, de aanwezigheid van zoveel kinderen. Het lijkt mij namelijk persoonlijk als speler ook wel eens heel erg leuk om voor zo'n enthousiaste publiek te spelen. zonder dat je allerlei uh, scheldwoorden naar je hoofd geworpen krijgt. Maar ja, uh, blijkbaar. Ja, hebben, hebben voetballers het toch liever eh, als er volwassenen op de tribune zitten? Maar ik zeg al, daar kan ik niet al te goed over oordelen. Want ik heb de spelers niet gesproken en ik kan hem natuurlijk niet in hun hoofd kijken. Ja, goed. Al die kleine fans eh, mochten wegblijven van school. Hebben een nieuwe ervaring. Gaan nu ongetwijfeld keurig naar huis om hun huiswerk te doen. Eh, merk je bij het verlaten van het stadion veel teleurstelling bij de Ajax-Feen? Helemaal niet. Nee hoor, het is gewoon een hele leuke dag voor die kinderen. Ze vinden het geweldig dat ze een, een dagje niet naar school uh, uh, moesten. En dat ze naar een voetbalwedstrijd konden gaan kijken met zoveel andere kinderen. Want vergeet niet dat er, ergens tussen de 15.000 en 20.000 kinderen zijn hier aanwezig. En uh, ik denk dat uh, ze gewoon echt een hele leuke dag hebben gehad. En dat AFC ja, verloren met 3-2, ja, dat vind ik iets minder erg. Het was gewoon een leuk uitje. Dit is wat anders dan de echte link. anders bij de Amsterdam Arena. Later horen we je reportage van tijdens de wedstrijd. Als het allemaal te verstaan is, zoals je zei. En we horen natuurlijk ook de reacties van de spelers en de trainers. Kijken of die ook zo euh, euh, euh, terugkijken op deze wedstrijd. Het afgelopen jaar. Pardon. Euh, Rudy van Dantzig is overleden. De internationaal erkende choreograaf en balletleider. Hij is 78 jaar geworden. Hij was al een poos ziek. Van Dantzig was de huischoreograaf voor het Nationaal Ballet... en maakte in zijn leven meer dan 50 balletten. Zijn bekendste zijn Vier Letste Lieder, Guinness Thera, Onder mijn voeten en misschien wel de beroemste van uh, die vijftig. Monument voor een gestorven jongen Tegen de laatste fase van zijn leven... met alle gebreken en vormen van afhankelijkheid... zag Van Dan zich op, zo zei hij. Ultieme isolement is de dood natuurlijk. En elk stukje isolement wat erbij komt, het is weer een stap. En ik ben helemaal niet bang voor de dood, hoor. Dat is het helemaal niet. Maar het, de, de dingen voor de dood, het steeds geïsoleerder worden... En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 Baladansie begon in de jaren 50 als balletdanser. Eigenlijk toevallig en met veel mazzel, zo zei hij zelf, rolde hij erin. Hij schreef voor een Amsterdams jeugdkrantje... en moest zijn buurvrouw interviewen die bij het Capino Ballet danste. Zij vroeg aan Rudy, Rudy of hij eens wilde komen dansen. Ze hadden namelijk een tekort aan jongens. Hij begon het steeds leuker te vinden... en even later werd hij voorgesteld aan Sonja Gaskell, een professionele balletlerares. Hij volgde haar lessen en die waren allesbehalve gemakkelijk, zei hij zelf.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 Het afgelopen jaar was Rudy van zich nog bezig met een nieuw boek over deze Sonja Gaskal. Lexi Jansen van Uitgeverij, de Arbeiderspers. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij zei, heel moeilijk was het met Sonja Gaskal. Was het ook een moeilijke man, zoals hij her en der wordt, uh, wordt herdacht? Zo heb ik nieuw... nee, Ik heb hem helemaal niet zo ervaren, nee. Nee, ik heb natuurlijk vooral contact met hem gehad als het ging om uh, de schrijverij. Uh, hij heeft uh, natuurlijk ook al eerder boeken gepubliceerd bij ons... Uh... Voor een verloren soldaat, dat was zijn eerste boek ergens in de jaren tachtig. En uh, Arondeus, dat was een boek over een... Uh... Verzetsheld. Het verhaal van Dees wilde Rudy ook heel graag vertellen. En nu wilde hij heel graag het verhaal van Sonja Gasco vertellen. Dus uh, als ik met hem contact had, dan ging het eigenlijk altijd daarover. En heb ik hem zeker niet als een moeilijk mens ervaren. Nee, nee. Nou, hij, hij beschrijft dus in het interview wat we net hoorde dat het zo moeilijk was om met haar te werken. Ja, en dat komt uit het boek ook nog. Ja, een veel eisende dame, uh, zoals zij, zoals hij ook als choreograaf. In hoeverre was dat van invloed op de relatie tussen Sonja Gaskel en Rudy van Dansen? Nou, volgens mij, eh, ik ken eigenlijk niemand in de danswereld die niet veel eisend is. Dat, eh, volgens mij is dat inherent aan, uh, aan, aan de danswereld en misschien ook wel aan uh, meerdere kunstvormen. Maar uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest voor hun relatie. Uh, aan de ene kant waren ze natuurlijk uh, op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar. Hij bewonderde haar enorm, maar hij moest ook los van haar komen, zoals ook anderen wel. Uh, je hebt natuurlijk een soort leermeester en op een gegeven moment moet je op eigen benen gaan staan. Hè. Dat, uh, dat leidt altijd tot een conflict. En als je dan beide uh, heel erg uh, uh, veel eisend bent, ook, naar je, ook voor jezelf, ja, dan botst dat natuurlijk wel. Ja, typeert dat Rudy van Dans zich ook wel? Die veel eisendheid van zichzelf als choreograaf uh, naar zijn dansers danser, toe? Inderdaad, maar ook, ook, ook als danser. Hoor. Hij, natuurlijk ook, uh, hij zei dat net al in zo'n interview, uh, wat ik even hoorde, dat hij eigenlijk natuurlijk de auto's was toen hij begon met dansen en dat hij daarom heel veel van zijn lichaam uh, uh, moest eisen. Uh, dat deed hij ook. Uh, dus hij is in alles heel ver gegaan. Hij was in alles heel veel eisen, denk ik, om, uh, om toch uh, uh, het perfecte te bereiken. Toch ja. ook een perfectionist in alles. Ja, en dan was hij uh, in dat perfectionisme bezig met het schrijven van dat laatste boek. Uh, hij was al eind, jaar, uh, eind 70. Hoe ging dat schrijfproces het laatste jaar? Helemaal. Ja, ja hij, werd, hij werd enorm onzeker. Hij was de hele tijd bang dat het niet goed genoeg was en dat hij uh, de verkeerde vorm koos en dat hij zich herhaalde. En uh, Hij was heel onzeker over het, uh, het eindresultaat ja. en het is, hij heeft het ook niet echt afgekregen. Het is niet klaar? Nee, nee het is wel heel ver af. En wat gaat er gebeuren? Wij gaan het afmaken. Ja? Ik bedoel, er is zoveel tekst, uh, in die zin is het wel af, maar alleen die tekst moet nog wel echt aan gewerkt worden. En uh, Ik heb hem in de, no, december nog gezien, uh, 12 december geloof ik, en uh, toen was hij ook uh, heel onrustig en onzeker over wat er nou eigenlijk met uh, al dat werk zou gaan gebeuren. En toen heb ik hem ook beloofd dat we het af zouden maken. En wanneer gaat dat gebeuren? Ja, daar zijn wij nu al mee bezig. Dus uh, ja, ik kan niet precies zeggen wanneer we het zullen publiceren... maar dat is toch wel tussen uh, binnen nu en een jaar. Ja, is er een goede biografie over Rudy van Tansig? Uh, nee, dat vind ik niet. Er is wel veel over hem geschreven... maar een echte uh, definitieve biografie is er niet. Uh, dat is ook meestal zo, uh, als mensen nog in leven zijn... dat dat hmm. dan nog niet echt is. Maar uh, uh, Wat dit, zou, dit, dit, wat is, zou dit, op het omslag van de biografie van Rudy van Tansig staan? Hoe zou dat een pakkende titel kunnen zijn... om het leven van Rudy Danzig te pakken? Ja, uh, Kijk in verwondering. Dus dat zou ik een mooie titel vinden. Want ik vond het, uh, wat ik knap vond van Rudy... Dat is dat hij altijd voor verwondering naar de wereld keek. En daardoor ook dingen zag die andere mensen niet direct zien. Lex Jansen van de Uitgeverij, de Arbeiderspers. Hartelijk dank voor deze toelichting. Geen dank hoor. Bij de dood van Rudy van Danzig vandaag. 78 jaar was de choreograaf. Het aantal overvallen in Nederland is fors gedaald... Vorig jaar werden ruim 2200 overvallen gepleegd. 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden meer overvallers gearresteerd. In Nijmegen, Joris van de Kerkhoff. Uh, dat landelijke beeld uh, wat ik beschrijf, Joris, is, is, geldt dat ook voor Nijmegen? Ja, dat geldt ook voor, uh, voor Nijmegen. Als ik de cijfers die hier voor me liggen, uh, overvallen en ook straatroven. In 2010 waren er 120 overvallen. En dat uh, waren er in, in uh, 2011 uh, 86. En voor de straatroven uh, is het ook een vermindering van 158 naar, naar, naar 142. Als je het dan vergelijkt met jaren geleden, uh, met 2001, uh, daar, uh, toen waren er nog minder, minder overvallen uh, dan nu. Dus is wat dat betreft nog wel een weg te gaan. Ja, en weet je al hoe die daling is te verklaren? Um, ja, daar is mij net het een en ander over verteld... maar dat gaan we nu Doe. eens... Um, door twee mensen van de politie. En die gaan dat nu nog eens een keer uh, extra uitleggen. Wat is nou de reden uh, waarom het bij jullie daalt? Ja, de reden waarom het bij ons daalt is, denk ik... dat we het landelijk aangepakt hebben... en dat wij mee zijn gegaan in de landelijke aanpak. We focussen erop en we zeggen wel eens gekscherend... Dat de aandacht die je geeft aan de aangehouden overvaller... die kan de nieuwe in ieder geval niet plegen. Dus dat zal een deel van de dalen verklaren. En ik denk dat Walter er ook een hele mooie uitleg nog voor heeft. Dus wat mij betreft... Die kant op, ja. Ja, we hebben echt uh, sinds 2009... Dus zijn we erg geschrokken als Zuid, omdat de, het aantal overvallen liep veel te hoog op. Elke keer is één te veel, maar dit was wel heel veel. Ja, en toen in 2010 liep die nog verder op. Inderdaad, we hadden gedacht, we hebben, uh, we hebben het onder controle... Om nou, het kort te breden, hebben we de 32 mensen uiteindelijk op moeten zetten. En pas toen zijn we het beter onder controle gaan krijgen. En niet alleen door meer boeven te vangen, want we hebben de, verleden week hebben we de 250ste verdachte aangehouden. Maar vooral ook om veel meer in te gaan, Dus met het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, met de gemeentes. Kortom, met alle partijen. Een heel pakket aan maatregelen te nemen om het aantal overvallen terug te dringen. En daar lijken we nu in ieder geval in geslaagd te zijn. En daar hebben we allemaal nieuwe mensen voor aan kunnen nemen? Um, hoe bedoelt u dat? Nieuwe mensen aanhemen. Was dat maar waar? He, nee, dat ging, dat, was dat maar waar. Dan hadden we nog meer dingen kunnen oppakken. Nee, we hebben het echt gedaan met onze eigen mensen. En met die ploeg, uh, ja, daar moeten we het ook gewoon mee doen. En dat betekent dat er op een ander gebied wat minder uh, aandacht is dan? Ja, dat is inherent aan in politiewerk. Het is altijd maken van keuzes. Je kunt niet alles naast elkaar doen. Dus dit is inderdaad ten koste gaan van andere dingen. Dat is een bewuste keuze geweest om alvallen te doen. Zoals? Daar staat bijvoorbeeld de woningbraken staat dan ook onder druk, dat wisten we. Die stijgen nu ook? Die zijn gestegen. Te veel vinden wij nu. En we zijn nu samen met het Openbaar Ministerie hebben gezegd, we willen dat aan gaan aanpakken. Dus dat is inherent aan ons politiewerk, dat je keuzes moet maken dan. Ja. Ik heb hier. Uh, je hebt hier een intern uh, folder liggen, ook met foto's daarin van, uh, van, van inbraken. Um, zijn het altijd, ja, hier zit gewoon een, een dikkig mannetje. Uh, met een, een, een, een, um, ja, iets om zijn nek. Daar zit een tas in. Hij heeft zijn hand uh, bij iets bij die tas, heeft ook uh, een hand in zijn broekzak. Uh, dit is volstrekt onduidelijk eigenlijk. Hoe kun je nou hiervan zien dat hij een overval gaat plegen? Dat kun je niet zien. Hij komt binnen en dan pas maakt hij duidelijk wat hij komt doen. Dat maakt ook dat je vervolgens zeg maar, als winkelier bijna nooit voorbereid bent. En dat je reactie ook altijd een reactie zal zijn... gelukkig maar zeggen wij van uh, geef het maar af en ga je niet verdedigen. Dus op zich is dat mooi... Wat je wel hebt, is dat de beelden tegenwoordig van betere kwaliteit zijn. En dat verhoogt wel onze opsporingskans. En wij krijgen daar gelukkig veel herkenningen over van collega's. Het is een intern memo, zoals u zegt. Wij gebruiken hem ook om herkenningen binnen onze eigen club te krijgen. En uiteindelijk ook via bijvoorbeeld de media opsporing verzocht. En dat soort opsporingsprogramma's daar duidelijkheid in te krijgen. En dat is mooi, dat werkt. Ja, we gaan over Asselt toe. Daar is een overval gepleegd gisteren. Kijk hoe daar de beelden dan van zijn. Als ik hier de deur uitloop, heel kort nog even. Daar staat 180170160. En dan politie eronder. Waar is dat voor? Nou, dat noemen wij de lengtemeter. Dat is eh, briljant, is een eenvoud. zeg ik het zelf. Een, een, een kleine stikke die de winkelier naast de deurpost plaatst. En die is bedoeld dat hij een indicatie heeft van de lengte van de overval. Het klinkt raar, maar het was een groot succes. En we hebben ze overal hier in onze regio zien hangen. Dus als een overvallen wegloopt, door de schrikreactie... weten mensen vaak niet te zeggen hoe lang was die, voor een goed signalement. En met deze stikken hebben we in ieder geval meer alertheid gekregen. Men weet in ieder geval hoe lang de overvallen was. Nou, als ik zo de deur uitloop, kunt u dat ook zien. Maar ik dat ga... houdt u dan netjes voor u zin. Ja, ik ga het gelijk opmeten. Dus jij gaat er een snackbar, Joris, in over Assault die gisteren ik is overgevallen. overvallen. En daar is nog niemand voor gepakt? Ja. Daar zijn al twee mensen voor gepakt. Kijk. Een stukje verderop. Maar de eigenaar van de snackbar die gaat dat uitleggen. Straks de details. Dank je, you, Joris. Het afluisteren van bekende Britten... gaat uitgeversconcern News International geld kosten. Heel veel geld. Straks contact met Londen. Nu contact met Wijnald Zwaan van de ANWB... voor de situatie op de Nederlandse wegen. Tot nu toe verloopt de avondspits heel normaal. De meeste files staan rond Utrecht. Bij Amsterdam valt het relatief mee met het aantal files. De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. En die is 6 kilometer en staat bij hoogmaten. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Het afluisterschandaal in de Britse mediawereld gaat heel veel geld kosten voor News International. Dat is het concern achter de krant News of the World. De rechter draagt het bedrijf op om schadevergoedingen te betalen aan een aantal slachtoffers. En dat kan oplopen tot 130.000 pond per persoon. En dat is nog maar het begin. nietwaar, Arjen van der Horst in Londen? Hoeveel mensen krijgen zo'n schadevergoeding? Nou, de eerste, 18, uh, krijgen nu een bedrag, totaalbedrag van bijna 800.000 euro. Dat zijn overigens schikkingen die getroffen zijn... Uh, met News International van Rupert Murdoch. En Deze 18 die maken weer onderdeel uit van een groep van 35... die samen een testcase hadden aangespannen. 18 dus zijn er akkoord gegaan met een schikking. De rest gaat door met procederen waarschijnlijk. En Deze testcase moet uiteindelijk leiden tot richtlijnen voor... Schadevergoedingen. Want we zijn nog lang niet klaar. De politie tot nu toe heeft bevestigd dat er bijna 750 Britten... het slachtoffer waren van de afluisterpraktijken van News of the World. Die komen dus allemaal in aanmerking voor zo'n schadevergoeding. Dat onderzoek is ook nog lang niet klaar. En de politie heeft gezegd dat er mogelijk 6000 slachtoffers zijn. Dus wat we vandaag zien is echt maar het topje van de ijsberg. En daarbij gaat het neem ik aan om BB'ers, bekende Britten... die zijn afgeluisterd de afgelopen jaren. Parlementariërs, de voormalige vicepremier, acteurs, voetballers... Eh, en bij een aantal beroemdheden ook een assistente en, en echtgenote. Het, verste, het opvallendste geval was dat van de acteur Jude Law. Die werd over een periode van ruim drie jaar voortdurend eh, afgeluisterd. Hij zei dat hij wel iets in de gaten, gaten had... want er ja, verschenen voortdurend verhalen van hem in de kranten. Hij veranderde geregeld van telefoon, liet zijn huis zelfs scannen of verborgen microfoons. En dat was totale paranoia in huis Loor En hij ging zelfs zijn vrienden en naasten wantrouwen. Uiteindelijk bleek dus dat zijn telefoon voortdurend werd afgeluisterd. Niet alleen van hem, ook van zijn ex-vrouw, zijn assistenten, zijn kinderoppas. En Loor zegt, ja, ik was eigenlijk onder een permanente surveillance gesteld. Vandaar dat hij ook de hoogste schadevergoeding kreeg, 160.000 euro. En ook uh, zijn ex-medewerkers en ex-vrouw kregen forse bedragen uitgekeerd. Is het een beetje in de lijn der verwachting... de hoogte van dit soort uh, betalingen? Nee, uh, niet als je afgaat op het uh, geld dat Murdoch opzij had uh, gezet... voor mogelijke schadevergoedingen. In april maakte hij bekend dat dat een bedrag van 20 miljoen pond zou zijn. Nou, nu is al ruim 5 miljoen uitbetaald. Er gaan nog meer komen, dat weten we al. Ja, en wat we niet zien, zijn de bedragen uh, die Murdoch ook moet betalen... aan advocaten en advocaten. Want ja. in, in deze schikkingen van vandaag draait Murdoch ook op voor alle juridische kosten. Die zijn vele malen hoger dan de schadevergoedingen. Ja, we hoorden van één slachtoffer die in zijn geval opliepen tot 200.000 pond. Dat was het viervoudige van de schadevergoeding. Dus het gaat een heel duur grapje worden voor Rupert Murdoch. En Die blijven nog, nog wel even aan het werk volgens mij, want dit is een eerste groep. Ik kan me niet voorstellen dat met deze eerste schadevergoedingen de kous af is voor het bedrijf. Zijn er nog meer verantwoordelijken die vervolgd gaan worden? Nee, er, komt nog een, er loopt een politieonderzoek, operatie Weeting heet dat. Die zijn sinds vorig jaar begonnen met het doorspitten... van de grote, grote hoeveelheid bewijsmateriaal die ze hebben. Vuilniszakken vol met aantekeningen van de privédetective... die werd ingehuurd door News of the World. Daaruit komen dus al die namen... die mogelijk 6000 slachtoffers van het afluisterschandaal. Er zijn al 18 mensen in verband met het afluisterschandaal... Gearresteerd ook niet de minste twee voormalige hoofdredacteuren van de krant, de voormalige spindokter van premier Cameron, en uiteindelijk zal dit leiden tot strafzaken. En dan zullen we zien hoe wijdverspreid het afluisterschandaal echt was binnen de krant, en hoeveel mensen uiteindelijk het slachtoffer zijn geweest van deze praktijken. Arjen van den Horst in Londen, dankjewel. Het is acht voor vijf, Gert Hiemstra. Ja, goedemiddag. Met het weer, Gert, ik ben van de school Als het regent. Laat het dan ook maar heel hard en heel lang regenen. Nou, het regende hard vanmorgen hier in Hilversum. Maar inmiddels, ik kijk net naar buiten, is de zon behoorlijk dominant aanwezig. Hoe ja. geldt dat voor de rest van het land? Nou, de verschillen waren vandaag groot. Uh, in vooral het noorden van het land klaarde het eigenlijk al behoorlijk snel op. Dus daar ging de zon schijnen. Daar hebben ze echt eigenlijk wel een uh, redelijk mooie dag gehad. Maar in het midden en in het zuiden van het land heeft het gewoon lang geregend. Inmiddels uh, zijn er ook in het noorden alweer buien verschenen. En dat zijn buien met hagel. En er komt ook hier en daar natte sneeuw voor. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het voorbeeld... van wat we de komende dagen zullen zien. Dat, gaat, uh... dat we gewoon een, een steeds een afwisseling hebben van korte periode waarin het droog is, waarbij de zon eventjes mooi kan schijnen. Maar dat duurt vaak niet zo lang en dan gaat het alweer regenen. En als het dan weer geregend heeft, dan komen er weer buien. En dat is een beetje wat ons oh, oh, te wachten staat. Ik voel het er weer. typisch ja. dat weer de zon schijnt, Ik ga naar buiten, je krijgt een bij op je hoofd. Ja, het is, het is verstandig om, om, om regia's bij de hand te houden. Paraplu, uh, laarzen en zo, want dat is iets wat je echt de komende dagen nodig zal hebben. Inclusief het weekend. Ja, inclusief het weekend. Uh, bijvoorbeeld zaterdag is ook weer zo'n dag. Zaterdagochtend dan regent het. In de middag moet het dan weer uh, grotendeels droog zijn. Dan is het trouwens ook een stuk zachter. Met zo'n 9 à 10 graden. Vandaag was het zo'n 6 à 7 graden. Dus dat is toch wel een behoorlijk uh, verschil. Uh, ja, ja, En uh, we hebben ook nog een keer veel wind in het weekend. Ja, oh, die wind. Nou, ja, goed. <laughs> Moeten we ons daarbij troosten misschien? Ik denk het niet. Onze gedachten dwalen af naar sommige wintersportgangers. Hoe vergaat het hen? Ja, op zich denk ik wel goed. Maar de komende dagen, vooral aan de noordkant van de Alpen, gaat er weer veel sneeuw vallen. Um, he, want die regengebieden die bij ons passeren, die komen uiteindelijk uh, botsen die als het ware tegen de Alpen aan. Dus de noordwestkant, uh, Zwitserland, Oostenrijk. Daar gaat behoorlijk veel sneeuw vallen. En dat is natuurlijk niet zo prettig als je daar bent skiën. Want ja, dan moet toch eigenlijk de zon schijnen. En uh, dan wil je niet al te slecht weer hebben, want dan, dan is het zicht vaak ook heel erg slecht. Dus de komende dagen is het. Ja, niet super goed. In, in ieder geval de wintersportgebieden aan de noordkant van de Alpen. De zuidkant daarentegen, daar schijnt de zon. Maar daar is dan weer iets minder sneeuw. Maar goed, wat de zon betreft, kun je beter daar zijn. Ja, we leven met z'n mee. Okay. Gerrit dank je wel. De weersverwachting voor de heel, heel, heel langere termijn is ook niet goed. De pensioenen, het gaat er niet best uitzien. Meer dan een miljoen Nederlanders krijgen volgend jaar mogelijk minder pensioen uitbetaald. Op de beurs hebben de pensioenfondsen nog wel verdiend. Maar doordat de, de rente zo laag staat, is de dekkingsgraad weer verder omlaag gegaan. Dekkingsgraad, u weet het inmiddels. Dat is de mate waarin de fondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Mark Vis, goedemiddag. We zit in het bestuur van PNO, het Pensioenfonds voor Omroepmedewerkers. Een van de, een van de pensioenen die, uh, pensioenfondsen die getroffen zijn... en waar de gepensioneerden het gaan, mer gaan merken. Want als ik kijk naar de inmiddels gepensioneerde omroepmedewerkers... is de krans dus groot dat ze volgend jaar minder pensioen krijgen... Uh, ja, nou, ze krijgen de afgelopen jaren, hebben ze het al gemerkt, omdat er niet uh, geïndexeerd is. Dus uh, uh, ze zijn stil blijven staan. Maar zoals het er nu uh, naar uitziet, uh, dat is inderdaad uh, uh, het horror-scenario voor een, uh, voor een pensioenfonds. Ja, hoe schetst ze dat horror-scenario is heel concreet? Hoeveel minder? Uh, zoals het nu lijkt, we uh, hebben nog een jaar, zullen we maar zeggen. Maar zoals het nu lijkt, uh, zou dat een, uh, een, een verlaging betekenen van 6%? 6%. Ja. ja. Treft dat veel mensen? Dat treft heel veel mensen. Ja? Uh, de, het, het pensioenfonds uh, uh, is niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook alle mensen uh, die op dit ogenblik aan het werk zijn binnen. Uh, uh, de brede media, want het is niet alleen de omroep, maar het is een, een, een breed mediafonds. Uh, en het, het, het, het, ja, de gepensioneerden merken het direct, omdat ze uh, per maand uh, dan uh, in dat geval uh, minder geld uitbetaald krijgen. Maar het betekent ook dat elke deelnemer aan het fonds uh, uh, zijn waarde die hij heeft opgebouwd, ook uh, afgebouwd ziet. Dus gaan gepensioneerden die nu naar de radio luisteren dat merken, mogelijk? Uh, die denken uh, wellicht ook, uh, waarom is dat nodig, die verlaging? Zijn er geen andere oplossingen? Denk aan hogere premies, uh, noem maar op. Is er niet iets anders ja. mogelijk? Nou ja, dat, dat is ook het punt waar je als, als, als bestuur voor, van een, een pensioenfonds voor staat. En uh, Het is ook de stelling waarbij alle pensioenfondsen... Uh, en, en daarom noem ik het ook het horrorscenario. Dit is het aller, allerlaatste wat je uh, doet als pensioenfonds omdat je uh, uh, beloftes hebt gedaan en die wil je gewoon zoveel mogelijk wil je die, uh, ook nakomen. Uh, en dat betekent dus dat je uh, uh, alle middelen ook uh, uh, uitgenut hebt voordat je aan, aan dit scenario gaat beginnen. Uh, en dat betekent dus ook dat je uh, uh, het maximale uit de premie hebt gehaald. Dat je het maximale uit de beleggingen hebt gehaald. En als er verder niks meer uit te persen is, zeg ik dan maar... dan kom je bij dat afstempelen terecht. Allemaal toe te schrijven aan die dekkingsgraad Die is te laag. 90 die moet 105 zijn. Ik dank u hartelijk. 105 moet die dekkinggraad zijn. Mark Vis van PNO, het pensioenfonds voor omroepmedewerkers. Dank u wel. Na vijf uur zijn we terug met verkiezingsnieuws uit de Verenigde Staten. Een kandidaat is uit de race gestapt. Tot zo. Vanavond BNN Today. Happy birthday, to you. Happy birthday Want die was namelijk jarig, zoals u hoort. <laughs> ja, dankjewel. Vanavond om half negen op Radio 1. Hey, en Tiga, dat snoortje. Ja. <laughs> Wat vlassig is. Dat... Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, ja, goed hè. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De